Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de Watertoren. Watertoren Sport, uur 2. We gaan eerst even naar de oude Maasweg luisteraars. Dat doen we met de Amazing Stroopwabels. With every step I see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 je weg, ik je nooit meer zien, Oude maasweg kwart voor drie. Muk je nooit meer zien, Oude maasweg kwart voor drie. Muzikale keuze van onze gasten. De Amazing Stroopwavels met de Oude Maasweg. Waren dat? Waarom hebben wij nee. geen stroopwavels hier? Dat blijft <lacht> toch altijd een heerlijk nummertje. Ja, ik weet het niet. We hebben, dus het zijn nooit meer koekjes hier. Nee. Ik uh, nee. Weet niet wat het is. Gelukkig haalt Irene altijd broodjes. We <lacht> hebben in ieder geval nog wat na de uitzending. Maar <lacht> ja, dat is Onvoorstelbaar. volgens maar we, mij hebben we iemand aan de lijn. Harald. Ja, en die heeft ook wel wat voor ons, hoor. En die heeft wel wat <lacht> te vertellen, denk ik. Hey Joop, goedemorgen. Joop van Nes van ja, de Zandvoortse Courant. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, allereerst eventjes complimenten voor de muziekkeuze, want het is ontzettend leuk de muziek, die de meisjesvrouwpavels. Ja. Je hoort het bijna nooit meer. Nee, en dat is uh, Van Heijn, Heijn den Dunne, de man van het okay. groene, groene jasje bij de, bij de Golf. Uh, jawel, jawel. En ja. die heeft me toch een heerlijke muziekkeuze, jongen. Het is alleen maar feest ja. vanmorgen. Ik heb nog niet kunnen luisteren, ik ben aan het werk geweest. Ja, dan ja. zet ja. Ja, ja, dus ja, ja. je toch je radio aan, wat is dat nou? Als je in een interview bezig bent. Ja, waarom niet? Nou <laughs> Joop, het is weer fantastisch in Zandvoort. Ja, klopt. Laten we beginnen met het tennis. Ja, dat gaat, uh, dat gaat weer beginnen morgen. Ja, maar ze ja, hebben al... Ge... Daar hebben we het over. Niet over de uh, Boyden. hè. Nee. We hebben het over uh, eredivisie uh, ja. van de KNLCB. Ja, ja maar dat, gaat, ze, dat gaat weer beginnen. Ze hebben al goede zaken gedaan trouwens afgelopen zaterdag. Uh, uh, hoe bedoel je? Nou, onder leiding van kopman Stefan Kok waren de mannen met 6-0 te sterk voor Diemen... en hebben aan ja, één punt tweede. genoeg. Dat is het tweede. Ja, nou. Ja, ja, ja, ja maar ik, ik volg alleen het eerste. Maar, ja, maar het tweede gaat dus met één punt naar de hoofdklasse. Goedemorgen. Ja, nou, ze hebben zelfs even hoog als, als het eerste gespeeld. Want het eerste, een paar jaar geleden... degeneerde, kwamen ze bij het tweede in het pool terecht. Ja. Dat was een rare situatie. En een jaar daarna ging uh, het eerste ging weer promoveren. Die kwam weer in de eredivisie terecht... Ja, en uh, uh, twee jaar geleden kampioen geworden, natuurlijk. Hè. Dat was geweldig. Ja, dat een geweldig. Super verrassing toen de tijd. Dat was ongelooflijk. Mooie prestatie toen ook. Ja. En vorig jaar, omdat ze de kampioen waren, werd het hier, werden hier in Zandvoort op de, werden de, de finales gespeeld. Ja, leuk. En ja, tweede geworden. Maar ook ontzettend goed dat ze dat weer gehaald hebben. Ja. Ze zijn toch de laatste jaren goed bezig. Het is een hecht team. Het is een vast team eigenlijk. En uh, op dit moment uh, zijn de, de, de kwalificaties voor uh, Roland Roos bezig. Ja. Dat doen alle dames van het team aan mee. En ik weet in ieder geval dat Querine Romoijn in ieder geval een ronde verder is. Uh, Leslie Kerkhoven is uitgeschakeld, dus die komt in ieder geval naar Zandvoort toe. Uh, ja, dan ligt eraan hoe die anderen zijn. Daar heb ik nog geen, geen gegevens over. Maar is het ongelooflijk ja, ja. dat, dat je met Zandvoortse mensen meedoet misschien op Roland karos. Dat is toch fantastisch? Die, nou ja, wacht, even Zandvoort tussen aanhalingstekens. Nou ja, ze, ze spelen hier toch? Zandvoort, ze spelen voor Zandvoort, ja. het zijn geen Zandvoortse mensen. Nee, nou. <laughs> oh, dan tel je niet mee bedoel je. <laughs> ja, <wel. laughs> nee, dat zou, dat zou inderdaad geweldig zijn natuurlijk. Ja. En uiteraard is Kiki Bertens is geplaatst, want die zit bij de, ja. de top 100 van de wereld. Uh -huh. Maar het zou leuk zijn als een van die meiden doorging. Nou, maar, ja. Hoe je het ook went of verkeerd, ja. de tennis uh, hier in Zandvoort is van enorm niveau. Ik ken veel mensen ja. die uh, tennisliefhebber zijn en hier komend weekend naartoe gaan om te komen kijken. Ja, het is echt van een hoog niveau wat hier gebeurt. En het is, uh, denk ik, te danken aan de Zandvoortse Tennisschool... Van uh, Hans Schmid en ja. uh, Dick Suik. Ja. Die, die zitten daar. Een achter. is dus geweldig. Goede, goede trainers. Ja. Uh, en die, ze kunnen een team maken. Ze kunnen een speler maken. En het zijn ook aardige mensen, hè? Geweldig. AFG is, dus dat kan niet anders. <laughs> Kom, hij weer. Ja, nee, maar het is toch zo? <laughs> ja, nou, Dick weet ik niet. Uh, Hans weet ik wel. Ja, zeker. En hey, ken jij Nick Keur? Uh, welke Nick Keur? Van de Honkbal? Ja. Ja. Nou ja, kennen en ken is twee, ik weet wie het is. Ja, maar die heeft ook weer iets gedaan, hè? Ja, zeg maar. Afkomstig van DSC 74 Kinheim en de Rabbits... liet zijn beste optreden van het seizoen zien... met een 6-2, 6-0 in zeven innings... en hield zijn ploeg daarmee in de wedstrijd. Prettig is dat deze week hij werd uitgenodigd... om mee te trainen met Oranje onder de 23 jaar. Dat is de tweede Zandvoort er dan niet bij die selectie zit. toch geweldig. zonder Paap, de catcher, die, ja. is, is, uh, die heeft al uh, opgetreden trouwens met uh, Nederland. Mm -hmm. Tijdens het uh, vorige uh, honkbalweek uh, uh, in, uh, nee, in Haarlem. Ja. En, uh, nou, het, ze, ze zitten talent in Zandvoort. En daarom is het zo jammer dat de, de, de, de en honkbalafdeling van ZTC ter ziel is gegaan. Ja. Want uh, daar zaten echt talenten bij. Absoluut. Met name bij de hongbals. Jongens die voor het eerst gingen honkbal achter jaar. Dus twee nieuwe. Uh, ja, daar zaten talenten bij. Maar Nicky Keur bij Oranje onder de 23. Ik vind het fantastisch. Ja, ja. ja Nicky Keur die, die speelde niet meer in Zandvoort. Die was gewoon te goed. Ja. Die is uiteraard naar buiten Zandvoort gegaan. En uh, ja, goed bezig. Zeker. Zeker. Een vraag over Max Verstappen. Ik las een tweet van de dag. Beste Max Verstappen, wat jij dit weekend voor de zieke kinderen hebt gedaan is knapper dan het winnen van een F1. Ja, dat graag. Maar wat ja. heeft hij gedaan dan? Nou ja, onder andere een, een van die Santos uh, uh, meisjes die in de rolstoel reed, heeft die naar voren gehaald. Die, die, specifiek haar. Ja. En uh, heeft die alle aandacht aan besteed. En, uh, is door het team gehaald met, met de rolstoel. Geweldig, niet? En, ja, ja, fotootjes maken en handtekeningen op een shirt. Dat is geweldig. Ja. Zeker, zeker. Echt goed. Ja. En inderdaad, wat daar in die tweet stond... belangrijker dan het winnen van een F1. Want we moeten naar de mensen om ons heen kijken, hè? Ja. Ja, en dat gebeurt veel te weinig, denk ik, tegenwoordig, Ennie... Uh... Het is uh, vaak, met name in de prestatie, uh, ik, ik, ik, en de rest kan barsten. Mm -hmm. En uh, dit is goed. Hier heeft hij oog voor. Hij heeft het snelste record. Een rondrecord, ja. Nee. ja. Het is toch 1,19. Nog wat. 1,9 ja. geloof ik, ja. <laughs> Ik heb nergens gelezen hoeveel mensen er waren, maar ik heb de indruk dat het recordaantallen zijn geweest. Ja, uh, er zaterdag nog veel iets wat tegen. Uh, ik kreeg te laat om in de krant te kunnen publiceren... de getallen door. En er zijn ruim 100.000 mensen geweest. En dat is meer dan vorig jaar. 100.000 mensen. Ja. En de, de, was, de zondag was gewoon een gek huis. Ja. En, maar het is allemaal gemoedelijk verlopen. Het was dus een goed draaiboek blijkbaar... Um, ja, de weer werkte mij, het was niet te heet dus men is niet gauw geïrriteerd nee. en uh, ja, je moet wachten dat weet je. je, je komt niet direct in je trein of je kan niet direct met je auto in Zandvoort uit, en als je dat jezelf kan realiseren, dan, uh, dan gaat het erg goed. Maar het dan, is on dan, dan ontzettend het goed georganiseerd, hè? want het, het viel ja. allemaal heel erg mee hoor ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja ik, ik ben, met name zondag, uh, ik was er om een uur of kwart over negen op het circuit. Daar kon ik met mijn scooter redelijk goed uh, doorheen komen. Mm -hmm. En ik was er rond half, twaalf veertig Toen ben ik omgedraaid. En daar kon ik niet meer doorheen. Dat was één gek huis. Ja. <coughs> en, maar, het is, maar klagen is ook een beetje een uh, Nederlands vak, <laughs> hè. Want uh, toen 120.000 Ajax-fans van het Museum Plein wilden... stroomde Twitter vol dat de NS het niet aankon, maar... Ja, Jongens, kom ja, ja, ja. op, dat is toch logisch. Ja. Als plotseling zoveel mensen tegelijk de training willen, ja. Ja, dat kan toch niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus ik vind dat het klagen dat hoort er nou eenmaal bij. Dat doen we graag. Hè. Even naar Monaco. Hij heeft er twee keer gereden, maar hij heeft er twee keer niet gehaald. Wat wordt het nu? Toch 5. Echt? Ja, het is een beetje discussie over... want zijn auto wordt nu gekwalificeerd als B-wagen. Ja. En uh, ja, daar... Daar is hij het zelf uiteraard nog niet mee eens. Er worden wel ja, verbeteringen. Maar ik denk dat het belangrijker is dat hij. Want in 2015 en 2016 wist hij niet te finishen, omdat hij zichzelf in de muur of de vangrail reed. Ja, wacht heeft... ja, even. Wat even... Eentje, daar was... kon hij absoluut niets te doen. Nee, nee oké, maar goed. De, de, de, hij heeft twee keer niet gefinancierd. Ik denk ja, dat hij er ja, op wel op gebrand is om, om te finishen. Te finishen ja. He, de, maar ja, tegelijkertijd. Ik weet niet of u, iemand gisteren de vrije training heeft gezien. En daar rijdt hij zo op het scherpst van de snede dat hij ja, ja. Uh, zelfs met zijn uh, rechtervoorwiel de vangrail raakte. raakte. Ja. Hij, hij ja. Ja, fileerde ja. Nee, nou, ja. Het is ongelooflijk. Het ja, zat, ja, wat... zat 0,001 mm. Absoluut, ja, een, een vloedje. Ja. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Maar het wordt mooi in ieder geval. Ja, kijk, maar hij heeft de skill om iemand ook op een moedelijk circuit in te kunnen halen. Dat, ja. dat heeft hij in zich. Ja. Dat moet je ook hebben. Nou ja, hij heeft, het grappige wat hij ooit op Monaco heeft gedaan, en dat was heel uh, opvallend. Uh, was dat de leider krijgt dan blauwe vlaggen als hij langs, uh, langzamere deelnemers mag. Hè? Ja, en wat deed hij de leider, toen? Hè? Hij haakte ja. aan achter de leider, ja, ja, ja, en haalde ja, ja, ja. daardoor zo allerlei ja. mensen in. Ja, het is ja, natuurlijk weer... Ja, ja. Dat gaat niet ja. mooi worden, <laughs> Hartstikke ja, dat is, leuk. Het is zo dat is uitgekookt. Wat uitgekoopt. Heel niemand uitgekookt dat, was dat. Niemand die dat verzonnen heeft, nee. hij doet dat gewoon. Het ja, ja. is dat nooit eerder gezien. Dat is heel grappig. Als hij ook in, in vorig jaar uh, in Brazilië die race in de regen reed. Ja. Dat heeft hij nooit getoond. Nee. Die kill heeft hij gewoon. Ja. ja, en het schijnt dat hij uh, Monaco met zijn ogen dicht kan rijden. Hij weet precies waar de bochten zitten en waar de rails ja. zitten. Ja, dat, dat zijn allemaal die, die, die, die, ze noemen dat spelletjes, maar voor hun zijn het echt hele serieuze dingen. Ja. Die, die, die digitale uh, circuits rijden. Daar zijn ze echt uh, lang ja. mee bezig. In de simulator. Ja. Je, ja. Gaat, ja, ja, ja. Ze kennen elke millimeter ja. van de circuit. Ze weten waar je, kan, waar je aan moet gaan, waar, waar je moet remmen, de rempunten, uh, alles weten ze. Vette Volkswagen kevers op het circuit in ja. Zandvoort. Dat is ook mooi, mooi hè? He? Ja, dat is mooi. Ja, daar gaan we absoluut naartoe. Leuk, ja, man. Ik heb zelf ooit een kever gehad met, met uh, spoorverbreiders en zo'n zo vond uitlaat. Ah, super. Geweldig. Waar je buur buren ook blij mee, zeker? <laughs> Toen had ik daar nog lak <laughs> aan. Ja. Gelijkspel voor de hockeyers. Ja. ja, ja. Goed. Denk ik tegen de medeconcurrenten voor de titel. Ja. Uh, zwaar het was het te kloppen team. Het te kloppen team. Ze hebben thuis verloren met 5-2 van ze. Totaal tegen de verhouding in. Maar ze verloren er wel. En nu spelen ze gelijk, en nu hebben ze alles zelf nog in handen. Ja. Ze moeten even nog drie wedstrijden winnen, en dat zijn ze er. Ja, leuk hè? En de hockey krijgt nog steeds twee punten voor een gewone wedstrijd en één voor een ja. uh, gelijk spel. Dus uh, het, het twee keer winnen en een gelijk spel is ook voldoende. Het handbalkampioenschap is ver weg. Jammer, ja. ja, ja. En het, het is toch de vraag of ons jou nog handbal is hè? Ja. Erg, erg slechte zaak, vind ik. Het leeft niet, in Zandvoort in ieder geval niet, laat ik zo zeggen. Je moet heel actief zijn om mensen te kunnen krijgen. Dan moet je ze gek kunnen krijgen, in ieder geval. Ja. Ik weet niet of de, de, het bestuur daarmee bezig is, geen flauw idee. Maar wat ik ook slecht vind, is dat er ge, geen aanmeldingen zijn voor het schoolhandelsnooi. We hebben het al eerder over gehad in het verleden: ja. dat, dat die scholen eh, dwars liggen op de een of andere manier. Wat is dat ook, ja. De, ik bedoel... ja, het handbal dacht, dacht er goed aan te doen om dan maar vriendenteams te maken, samen ja. te stellen ja. dat heeft twee keer gefunctioneerd en het ligt op, op zijn kont ja. ik zo zonde heet. hè ja, ja, ja. er wordt nog wel aan gewerkt achter de schermen ik weet dat mensen die het handbal goed hard toe dragen zelfs geen handballer zijn maar al goed hard toe dragen om het alsnog van de grond te krijgen ja. het, maar ze moeten een het man als jou hebben want bij basketbal heb je het wel gepresteerd om het erdoor te krijgen dat doen we al 45 ja, jaar. Prachtig, en en het hand, handbal bestaat nog langer zelfs. Ja. Maar handbal in het verleden was een hele grote club. Zo de vier heren teams de vier dames teams, een hele grote jeugdvereniging. Ja. En ze spelen nu nog, want er gaat er een volgens eentje weg, acht dames. En dan houdt het op. Ja. Het is voorbij. <coughs> en acht dames, denk ik, is te weinig. Er ja. dus raakt wel zijn geblesseerd. Ze ja. uh, worden zieken, dan moet je afzeggen, dan krijg je minpunten. Het schiet niet op. Je moet minimaal 19 mensen hebben in een handbalteam. Met andere woorden, als er ja, dames luisteren die handballen een leuke sport vinden... Ga handballen. ga handballen. Meld je aan. Ga kijken wat het is. Je mag gratis meedoen een paar keer. Ja. En probeer het uit. Want het is echt een hele leuke sport. Het is wel hard. Het is een keiharde sport. Veel harder dan basketbal. Ja. Je mag veel meer. Ja. Of het laatst zo zeggen, er wordt veel meer toegestaan. Of het mag, ja. is het tweede. Maar het is een ontzettend leuke sport. Hé hey Joop, ik ben bij het zaalvoetbal geweest. Mooi hè? Het niveau ik, dat hij, ik, dat... ik denk dat je Naartje Berg zijn team, team. hebt. Hé? Ik denk dat je uh, Naartje Berg zijn team hebt. Ja, ja, maar dat is toch een ongelooflijk niveau, joh. Dat kan toch eigenlijk ja, is, niet? Ja, dat is echt een heel goed niveau. Het zijn vriendjes van elkaar. We spelen al een paar jaar samen. En er lopen ook jongens uit het Nederlands team. Dat weet ik niet. Dus ja, in, in, in ons is Antwoordse Hal. Echt waar. Ja, ik durf dat niet te zeggen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat... Uh, dat dat hele technische jongens zijn. Dat heb je ook nodig in de zaal. En uh, de drivers er, hè. die ja. willen winnen. En dat is zo belangrijk. Willen winnen. Sportcafé Zandvoort organiseert dat. dat is een geweldig evenement. En uh, ja. ik raad iedereen aan om op donderdagavond naar die hal te gaan. Ja, het is alleen één ding jammer. De, de vier de teams hadden zich aangemeld. En vier komen er gewoon niet. Ja, ja dat is en, en toen, toen hebben ze En dat vind ik een goede zet. Ze zijn in Konklaas gegaan met SV Zandvoort... Ze hebben de ruimte geslapen om jeugdteams in te zetten. Ja, heel goed. Een van vier teams kunnen maken. Ontzettend enthousiast was de ja. SV Ontzettend veel aanmeldingen zijn er gekomen. Dus eh, zegt Jessica, van volgend jaar komt er gewoon een jeugd er nou bij. Ja, leuk. En dat doet ze slim. Ja. Dat is goed. Ja, zeker. Nou, je kunt nog twee donderdagen. Uh, de finales worden op zaterdag 17 juni gespeeld. 17 juni, ja. ja. En je ja, weet maar. niet wat je ziet. Ja, met name de, de, de topteams dan, hè. Ja. En daar reken ik ook uh, Kostelor vast goed bij. Dat is ook een heel goed team. medepresentator uh, Irene de Jager is uh, ook wezen kijken. Die was diep onder de indruk. Nou, als een vrouw onder de indruk is van het voetbal, dat, uh, dat zegt wat, hoor. Is het, uh? Ja, ja, ze is er, want we hebben Heinde Dunne, de winnaar van het groene jasje bij ook, het golf. Die hij heeft zelf ook meegedaan, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. En zij heeft vorig jaar het jasje gewonnen, maar dit jaar, uh, ja. nee hoor, kansloos. Ja, Andere moet, je dingen je aan de hoofd. <laughs> en zo is het. Ja. Maar had je nog iets verder? Uh, nou, ik, nee, ik wil nog even kijken. Hockeys hebben we gehad, handballers hebben we gehad, tennis hebben we gehad, kevers hebben we gehad. Ja. Ik ben uh, hebben we gehad uiteraard. Er staat genoeg op, uh, het, uh, op uh, de agenda in ieder geval. In ieder geval, uh, in ieder geval uh, nodig ik iedereen uit om zaterdag, uh, nee, zondag is dat, uh, naar uh, telesprakt de glei te gaan. De, om twaalf uur beginnen die wedstrijden. En je moet er echt gaan kijken. Het is geweldig. Ja, je en, bent die, weet niet wat je ziet. Die mensen die staan met name die dames, dat verval valt me steeds op die hebben zo ontzettend hard te slaan. En zo ontzettend zuiver. Dat moet je zien. Ja. Dat moet je echt zien. En dan is er nog niet eens de, de top van de... Het gaat nog harder. Maar wel de top van Nederland die komt gewoon naar Zandvoort toe. Leuk hoor. En uh, kijk even in de Zandvoort welke datums er zijn... want die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval zondag de eerste verset... vanaf 12 uur. Eerst twee damesingels. En dan uh, de dames dubbel en de heren dubbel. En vanavond om half acht ben jij uh, bij de SV Zandvoort... om naar Oud-Ajax te kijken. Ik hoop dat ik op tijd ben. Dat uh, ja, reken ik op, ik, hè? Vanavond ben ik er sowieso. Man, Af man, man. Wat, dat hotse knots, uh, Hoe heet het nog? hè? begon ik niet, hè, ja, toen. <laughs> Heel goed. Ik is overigens van een sompels oud trainen, hè? Ja, ja, Bert Jacobs, ik bedoel je. Ja. Bert Jacobs, ja ja, ja, ja. Die had echt de sompels zwart die man. Echt. Nou, leuk. En ja, uh, dat toernooi, dat heette eerst het Piet Ruiger ook toernooi. Dat was de bestuurslid van... z 75, Sompels-75... En die had eigenlijk de overige senior elftallen in zijn portefeuille. En die heeft ze ontzettend goed uitgedragen. Daar hebben ze een toernooi voor georganiseerd. Ze heeft zijn naam gekregen. En toen de fusie er doorheen was, toen is het uh, Roskans begroon toernooi geworden. Als we hier betonen had aan Bertus Jacobs. Leuk. En er zijn, er zijn ontzettend veel leuke reacties. En er zijn teams die doen nog 25 jaar mee. Kein nage, hè? Weldig, hè? Ja, super. Mooi. Ja. Hey, en jouw Ajax-hart is alweer uh, aan het kloppen? Dat heeft het altijd gedaan. Wat een ellende, ja, nee, Die, die bus ja. in de goal daar. Twee bussen ja, nee, waren ze. ze. Ze zaten vanaf minuut 1 niet in de wedstrijd. Nee. Het eerste doel was eigenlijk een lucky goal... die ontstaan is uit een totaal foutieve inworp. Op de borst van de tegenstander... die je eens in de buurt van een, van, een, van een Ajax ziet. En dan staat je verdediging ineens verkeerd. Gaat dat in een been van de verdediger gaat die in de goal. Nee, met de tweede... Ja, mij, eigenlijk vlak maar rust. Laat maar, laat maar Joop. Want... Ja, maar ik ben wel trots. Ik ook. Toch? Op jou Tron? en op Ajax. Tron? Ja, Joop. <laughs> ik, ben, <laughs> okay. nee, ik ben zeker ook trots hoor. Want uh, we hebben een prachtig seizoen gehad. En, en ik vond het stuitend om te horen dat Feyenoord supporters gisteren ja. een vliegtuigje hebben ja, gehuurd. Standaard. En dat boven Amsterdam hebben laten vliegen. Met erachter een spandoek dat Amsterdam helemaal niets heeft. Dat is dan weer, dat vind ik van een alooi jongens. Het schijnt trouwens iemand uit, uh, uit uh, de buurt te zijn hier. Hè, die dat gedaan heeft. Oh, ja. Ja. Ja. Je kan wel nagaan wie hè. Ja, dat we, weet gaan ik noemen, nee, we gaan het niet noemen. Nee, dat gaan we niet noemen. Nee. <laughs> ja. Maar goed, uh, bedankt Joop voor uh, de Dag samenvatting Jijker. weer. En ik wens je een heel fijn weekend. Dag Joop. Ja, Is gelijk nog een mooie uitzending. Dank je wel. Hein, wat heb jij met voetbal? Ik heb met voetbal uh, vroeger veel gedaan. Maar uh, de glans rond ik er de laatste jaren een beetje vanaf. Dus ik kijk toch wat minder naar voetbal als, uh, als ik vroeger deed. Maar vroeger stond ik uh, in de meer nog wel op, uh, op de F... Of niet de F-site. Op de Reynolds. Op de Reynolds tribune, ja. dat klopt. Dat stond ja. ik ook. Dus dat, ik heb wel iets met voetbal. Goed zo. David Bowie, let's stand. Ja, en dat heeft een speciale reden, toch? Ja, dat ga ik je zo vertellen. Oké. Okay. Ik krijg ook wel zin om een beetje te dansen als ik deze David Bowie hoor. Ja, zeker. Maar dat, kan dat ik heeft me voorstellen. een reden. Ja, dat heeft een reden. Komende zondag, dus over, overmorgen zeg maar, vindt er op de, aan de Oerkapkade, en dat is in de Waardepolder, gelegen aan de Minkelersweg, een enorm evenement plaats. Namelijk de grootste band van Nederland. Dat is een uh, evenement dat vorig jaar voor het eerst is georganiseerd. En dat toen, toen waren de honderd, geloof ik. Iets meer dan honderd muzikanten op ja. de Grote Markt in Haarlem. En toen is een record gevestigd. En uh, de uh, organisatie was eigenlijk van plan om dit jaar het opnieuw te doen. Maar dan de grootste band ter wereld dat record aan te pakken. Nou, dat staat op naam van Italianen. En die hadden meer dan duizend muzikanten. Daar is heel veel voor geworven, maar dat hebben ze niet gered. Oh, maar jammer. toch zijn er nog meer dan... 600 muzikanten oh, is... die zich komende zondag verzamelen daar aan die oerkapkade En die gaan man. daar met z'n allen spelen. Dus je moet je voorstellen dat er bijvoorbeeld uh, 175 drummers zitten. Compleet met uh, uh, uh, complete kids. Uh, 200 bassisten, nog eens 150 gitaristen en blazers en zangers. Het is een enorm evenement, Feest? hartstikke leuk. En met dit weer, joh. En met dit weer is het natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. En dat uh, vindt plaats uh, vanaf... Ik geloof dat de repetities... We spelen namelijk zeven nummers. Ja. Uh, Let's Dance van David Bowie is er één van. Uh, uit elke uh, tien jaren wordt een nummertje genomen. Dus we beginnen met Jailhouse Rock uh, uit de jaren leuk. 50. En dan uh, krijgen we uh, Proud Mary van Ike Turner... Uh, Let's Dance is er eentje van. Uh, ja, maar jij, jij speelt mee. Ik speel mee, ja. Ik, ik, ik bas natuurlijk, dat weten u. Ik zit ja. in een band hè, en ik bas ja. daarin. Dus ik doe daaraan mee. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Maar wat wil het toeval nou? De stichting waar ik mij al jaren, zeven jaar voor inzet. Hè, de stichting Muziek Kids. Muziek Kids met NK. Geweldig. Is toevallig door de organisatie, en dat wist ik niet eens, gekozen tot het goede boel. Dat doel dat ze dit jaar ondersteunen. Dus uh, het is nog eens dubbel op voor mij ook. Ik mag ook nog een praatje doen op het podium, geloof uh, ik, over uh, de stichting. Uh, over de dus nou ja, komt helemaal goed. En het wordt een uh, prachtige dag, maar dan uh, weten we dat. Wat leuk. Ja. Maar Zeker. Ik hoop, ik hoop dat er ontzettend veel geld binnenkomt. Dat heb je nodig. Nee, Is... dat hebben we hartstikke nodig natuurlijk. Want we willen zoveel mogelijk studio's bouwen in ja, ziekenhuizen. Leg het nou maar even uit wat je doet. Ja, wij, bouwen, uh, wij verbouwen ruimtes in ziekenhuizen tot studio's. Maar compleet met podium, licht, geluid enzovoort. En er staan allerlei muziekinstrumenten. En kinderen die in het ziekenhuis verblijven... kunnen daar iedere dag naartoe om muziek te maken. Fantastisch. Ze, kunnen, ze krijgen les op die instrumenten als ze willen. Er zijn uh, studioleiders, dat zijn natuurlijk muziek kanten die ze daarin begeleiden. En dat is ontzettend leuk. Afgelopen zaterdag hebben we nog een driejarig bestaan... ...van de Guus Mewes Muziekit Studio in Tilburg gevierd. Samen met Guus Mewes. Hartstikke leuk. leuk ja. Die speelt daar met die kinderen dan een liedje. En, uh... Nou, er zijn uh, inmiddels drie studio's draaiende. Ali B It Studio in uh, Almere. De René Vroger Studio in uh, Het Gooi. En de Guus Meewe Studio. En volgend jaar openen we in het Princes Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Openen we de Armin van Buren Muziek het studio. Oh. Dus, maar ja, er is geld voor nodig. Hè, want die studio's bouwen kost geld. En uh, dat uh, proberen we op alle mogelijke manieren binnen te krijgen. Dus met Beverwijk, Heron? Ja, Beverwijk zijn we nog steeds mee in gesprek. Want Nick en Simon staan daar klaar voor. Hè, die willen heel graag. Alleen Beverwijk... Uh, is momenteel uh, we hebben het erg zwaar. Het uh, ziekenhuis moet verbouwd worden, maar er is geen cent voor. Hmm. En dat staat op instorten. Dus uh, de, de, er is niet zoveel uh, uh, momenteel belang bij om ons een, een prachtige ruimte toe te wijzen waar wij dan kunnen gaan bouwen. We willen het wel heel graag, maar uh, ze hebben wat andere problemen aan hun hoofd momenteel. En de nieuwe toppen, Jan Smit. In de, in... Ja, nee, ze staan allemaal te trappen, alle muzikanten. Toch wel. Ja, we zijn in gesprek met Enschede nu, met uh, het ziekenhuis. Al daar, uh, Ilse de Lange hè, wil daar graag dan een studio. Ja, dat is het. Ik bedoel, de ziekenhuizen willen, de artiesten willen, maar nu nog de centen. Nou, ja. dus zondag. Graag donair, iedereen, iedereen geef het adres nog een keer. Donair, ja, het is op de Oerkapkade aan de Minkelerweg in de Waarderpolder Makkelijk te vinden. En zo is het. Wij gaan even wat sport kort doen, Neni. Oh, natuurlijk, ja. Ja, toch? Nou, begin maar. Ja, oké, okay. motorracer Nicky Hayden, die is overleden op slechts uh, 35-jarige leeftijd. Hij werd uh, in Italië bij een trainingsritje op een racefiets, dus niet gemotoriseerd, aangereden door een auto. En hij had ernstig hersenletsel opgelopen. En uh, zijn situatie werd er niet beter op. En hij is helaas overleden. Brad Jones heeft een handtekening gezet onder een contract. dat hem tot medio 2019 aan Feyenoord bindt. Het huidige contract van de 36-jarige doelman liep komende zomer af. Ja, Maarten van der Weijder, de lange afstandszwemmer. Hè, die uh, wilde een 24-uur record verbeteren. Daar heeft hij zich helemaal het schompers voor gezwommen. maar helaas hij kwam 2,5 kilometer slechts tekort. Hij kwam uit op 99,5 kilometer. En het hadden er 2,5 meer moeten zijn. Een fantastische prestatie overigens van hem. Hè? Tuurlijk. Dit weekend is in Broek, het Nederlands kampioenschap Flyboarden. Het is op de Westbroekplas. Ik heb geen idee wat het is, maar het lijkt me leuk. Ik weet ook niet hoe je kampioen kunt worden in Flyboarden... maar we gaan het zien dit weekend. De Britse Belastingdienst heeft Memphis de voor het gerecht gesleept... voor een onbetaalde schuld van ongeveer 20.000 euro... En dat schijnt dan te gaan om een auto die hij had ingevoerd... toen hij uh, PSV verruilde voor Manchester United. Nou ja, uh, dat is allemaal misgelopen en uh, het schijnt inmiddels betaald te zijn. Maar nog niet helemaal opgelost. We gaan het hebben over de waanzinnige bedragen in het voetbal. Everton wil Romelu Lukaku absoluut niet laten gaan. En de club uit Liverpool heeft daardoor aangegeven... dat het enkel maar biedingen van meer dan 116 miljoen euro wil aannemen... Volgens de Sun zit de Ronald Koeman achter de bizarre, bizarre vraagprijs voor de Belgische spits. Manchester United en Chelsea zouden de sterke aanvallen zeer graag willen hebben. United zit zonder een spits na de zware knieblessure van Slatan Ibrahimovic... en Antonio Conte wil Diego Costa bij Chelsea gaan vervangen. Lukaku heeft nog een tweejarig contract bij Everton... nadat hij onlangs een aanbieding van 140.000 euro, 140 euro per week had afgeslagen... De Belg wil wel graag naar Chelsea en de Champions League in. Mooi. Ik heb nog meer belastingnieuws. Want uh, Lionel Messi uh, die, uh, ja. heeft natuurlijk een enorme uh, straf gekregen... van uh, de Belastingdienst en ze zijn naar de Hoge Raad gegaan. Maar die hebben dat beroep afgewezen. En dat betekent dus dat er een gevangenisstraf voor Messi... en zijn vader Jorge van 21 maanden... en boetes van 2 en 1,5 miljoen euro... Gewoon gehandhaafd blijven. Maar Barcelona steunt Lionel Messi door dikkenden. En eh, overigens hoeft hij niet de cel in en zijn vader ook niet. Want voor celstraffen lager dan twee jaar... hoeft in Spanje iemand die niet eerder veroordeeld is niet de cel in. We gaan het over 120 miljoen hebben. Want nadat AS Monaco eerder al een bod van 75 miljoen euro op Mbappé zou hebben afgewezen... Hebben de Fransen nu ook een duizelingwekkend bedrag van Real Madrid terzijde geschoven? Volgens de Telegraph zou Real liefst 120 miljoen euro over hebben voor de 18-jarige tiener. Ongelooflijk. Een voetbalfan in Engeland heeft negen kampioenschappen goed voorspeld... en daarmee een enorm geldbedrag gewonnen. Um, hij plaatste een weddenschap uh, voor slechts 90 pond bij het boekingskantoor William Hill... En hij voorspelde dus voor negen verschillende competities wie de kampioen zou worden. Acht voorspellingen gingen over kampioen in voetbalcompetities en eentje over het merken voetbal. En hij heeft ze allemaal verbazingwekkend genoeg goed voorspeld. En dat betekent dat hij voor die 90 pond in retour 243.858 pond krijgt. We en dat is bijna 3 ton euro. We hadden ook een koe in Nederland die allerlei wedstrijden voorspelde. En Ajax zou winnen volgens die koe. Nee, dus... Koeman, Ronald Koeman, weet precies wat hij nodig heeft bij Everton. De manager gaat op zoek naar spelers met vermogen die ervoor kunnen zorgen dat zijn ploeg echt de aansluiting kan maken... met de Engelse topclubs. We hebben meer kwaliteit nodig, zei Koeman... na de slotwedstrijd van het seizoen tegen Arsenal. Niet alleen de spelers van Ajax hebben zich gedurende de Europa League... in de kijker gespeeld, maar ook trainer... Peter Bos natuurlijk. Ja, hij staat in de belangstelling, maar hij heeft al aangegeven... dat hij zijn driejarig contract gewoon zal uitdienen bij Ajax. Dat is mooi. De analyse van José Mourinho kon op een tegeltje... na afloop van de zo zakelijk gewonnen finale tegen Ajax met 2-0. Er zijn veel dichters in het voetbal, maar dichters winnen weinig prijzen... zei de Portugees subtiel sneerend naar de Amsterdamse tegenstander. Nou, dat was het sportkort wat mij betreft. Zullen, Zullen we bedrijf? weer een uh, leuk liedje van onze gast doen? Ja, en dat uh, gaat jou overzorgen. Zou blijven ja, onze technicus. Ik heb uh, klaarstaan. Uh, Forever dreaming. Van? Even spieken. Uh, Miles Sanko. En waar blijft hij? Miles, waar ben je? Ja, het even een aanloopje nodig, Miles. die ik ooit gehoord heb. Forever Dreaming. Michael Sanko. Maal Sanko. Ik, ik had er nooit van gehoord tot nu. Maar uh, best wel een leuke stem die man ook. En zo, dus, ja. en zo is het. Het ja. is een lekker liedje. Um, wij zitten nog steeds hier aan tafel met Heinde Den Dunnen. Onze gast van vandaag. De winnaar van het groene jasje hier bij Golfclub De Zandvoortse. Um, toevallig krijg ik net een appje van een paragolfer, Jurgen. En die schrijft het grote pluspunt van golf. Je kunt het spelen van jong tot oud. En golf is de enige sport ter wereld waarin mannen, vrouwen, kinderen en gehandicapten met elkaar tegelijkertijd samen kunnen spelen. He, door de verschillende teas, de handicapverrekeningen, dat soort dingen. Um, ik heb met ze mogen spelen. He. Ik heb onder andere met Martijn, onze buurman hier, Martijn Wijsman, ja. van de fietsenwinkel hier ja. beneden, heb ik gespeeld. En uh, met Jurgen deze een met uh, Marcella Neggers, dat is de Nederlands kampioen. Hmm. Die is pro op de Eindhovense. Uh, ja, dat is toch wel bijzonder. Hè? Dat je ja. op zo'n manier met elkaar kunt spelen. Klopt ja. er die stelling een beetje? Ja, denk dat je? klopt wel. Dat klopt zeker wel een beetje. Dat je dus eigenlijk van de leeftijd niet gebonden bent. En je kan het dus van heel jong tot heel oud doen. En uh, nou, Ik kijk even naar mijn kleindochter. die is heel jong begonnen. Maar als je dus bij onze club kijkt. Onze oudste lid dat speelt. Die is rond de 83 jaar. En je loopt dan toch nog vrolijk. Uh, negals, uh, de baan door... En afgelopen zegt hij van ik heb het toch weer goed gedaan. En als je zegt van zal het je karretje duin even op perduwen? dat hoeft niet. Ik ben nog steeds mans genoeg om het zelf te doen. Ja. Dus het is, het is, die sporten kan je dus gewoon altijd blijven beoefenen. Ja, en, en, maar hoe, hoe vind je dat dan, dat, dat, hè, dat je, dus inderdaad, uh, man, vrouw, jong, oud, kinderen, uh, gehandicapten ook, dus vooral. Ja. Uh, dat kun je allemaal. Dit is, uh, hij, hij stelt dan, het is de enige sport ter wereld waarbij je dit kunt doen. Uh, samen, zeg maar. Maar goed, uh, laten we even de denksporten buiten beschouwing laten. Ja, nee, nee, nee. Maar, Maar, uh, he, dus echt, fysieke sport, ja. uh, dat is ook wel zo. He? Je uh, kunt natuurlijk moeiteloos tegen elkaar spelen. Je kan moeiteloos tegen elkaar spelen, ook omdat je dus ook in verschillende handicaps uh, terecht gaat komen. En handicaps bedoel ik daarmee van uh, welke uh, handicap heb je dus qua speelwijze? He? Ja. Dus heb je een lage of een hoog handicap? En op het moment dat een lage tegen een hoge handicaper gaat spelen, krijg je dus een verrekening. Zodat dus eigenlijk alle twee. Hetzelfde uh, spelletje spelen. En, Precies. En, en dus ook kansen hebben om van elkaar te komen. Maar dat minder, geldt ook het, voor minder valide dan. Want die spelen hetzelfde spel. Die spelen hetzelfde uh, spel. Uh, het is uh, zeker bij Martijn. Die zie ik dus op de maandagavond bij onze club. Uh, zie ik die toch wel vaak trainen. Ja. En dan kijk ik met bewondering. Wij zijn altijd We staan met twee voetjes op de, op de, op de grond. En proberen ja. ons zo stil mogelijk te houden. Ja. En hij heeft er maar eentje. Ja. En daar vind ik het zo verschrikkelijk knap. Dat je dus toch die bal zo helemaal recht wegkrijgt krijgt. En hij heeft al... Uh, Buitenland heeft hij al behoorlijk goed, goed, goed gescoord. En uh, voor zover ik heb begrepen, zou hij naar de Paralympische uh, willen. over uh, drie of vier jaar. In de ja, dat stad... klopt. Ja, ja nee, dat is, uh, hoe Martijn speelt is echt uh, ongelooflijk. Uh, je, kan weet je, niet wat, je weet niet wat je ziet. Nee. Echt, hij heeft natuurlijk je. al, en volgens mij drie ook Paralympische Spelen meegedaan. met andere ja. Skier, nee. dacht ik. Ja. Ja. Ja. ja, en hij heeft zich nu helemaal toegelegd op golf. Uh, momenteel is hij nog herstellende van een klaplong overigens. En, uh, buitengewoon vervelend. Dus hij kan ook niet... Ook het is, het ja. NK he, is dit weekend ook voor minder volledige golfers. En hij kan helaas niet meedoen. Nee, nee. Dat uh, baalt hij enorm van. Ik sprak hem vanochtend nog even. Maar uh, hij, hij was er niet blij. Normaal staat hij bijna iedere dag op de baan. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, dat, ja maar wij, niet alleen hier, maar je speelt... Zeker, maar hij heeft natuurlijk zijn winkel, dus hij heeft behoorlijk ja. druk. En ja. uh, als het even toelaat, dan wil hij dat wel. Maar dit is zijn drukste periode. En hij baalt ook als een stekker dat hij nu niet zoveel kan doen door die klap. Maar petje ja, uh, af voor die jongen. Ja, enorm. Maar ik, überhaupt, uh, ik heb met een aantal minder valide golfers dus mogen spelen. En ik, dat is überhaupt uh, ongelooflijk om te zien hoe zij daarmee omgaan. En, en uh, ja, daar krijg je echt wel bewondering voor. Ja. ja. Trouwens, een petje af ook voor onze gast van vandaag, van ja. buiten golven. Ja, hè? hij heeft zeven marathons gelopen. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. En niet Terwijl. in uh, misselijke en, tijden ook nog, hè? En niet in misselijke tijden. Nee, nee, nee dat klopt. Ik heb iets begrepen over drie uur 45 minuten. Ja, dat is. Nou, zo. ik zou er tien uur over doen, kan ik je meedelen, als ik het haalde. Ik, ik, ik, zou, ja. ik begin er niet eens aan, Henning. Nee, nee, nee, nee, nee ik, ik, ik was toen rond de 36 jaar. En toen ben ik gestopt met roken. En dan word je. Toch wat dikker daarvan. Toen dacht ik van, nou dat past niet zo helemaal bij mijn achternaam. Dus ik ga wat hardlopen. Dat is makkelijk. Je koopt de schoenen en uh, je gaat uh, de wei in, op de weg op. En uh, ik begon het zo leuk te vinden dat op een gegeven moment ik eigenlijk uh, toch als een soort verslaving uh, dat uh, heb ervaren. En uh, ik bij een club ben gegaan die uh, zeg maar mij verder heeft getraind om goed, goed te kunnen hardlopen. Want... We zijn gestart uh, met, met dat je lucht nodig hebt. Nou, als je hard loopt moet je dus inderdaad heel goed en heel zuiver met je lucht omgaan wat je inderdaad doet. En je moet ook goed omgaan met je energie. En uh, omdat je dat leuk vindt ga je veel trainen. En uh, veel trainen betekent dat je ook wedstrijden wil lopen. En uh, uiteindelijk is dan nog maar één doel om 42 kilometer en 195 meter te gaan lopen. En uh, nou, dat heb ik gedaan. Amsterdam, Stelport. Rotterdam, Berlijn, Parijs, New York. Wat is ja. de leukste? Ja, de laatste is wel de echt de leukste. Als, uh, ik vertel het nu hier en ik zie weer tegelijk uh, kippenvel op mijn armen komen. <laughs> want als je daar dus naartoe gaat en uh, het was een jaar nadat dus de, de Twin Towers uh, werden aangevallen. Uh, je komt al in een, in een stad waar een beetje die sfeer aardigt nog steeds van Twin Towers. towers. En uh, je staat voor de, voor de start, het Volkslied wordt gespeeld en. Uh, daar mag je weg. En dan moet je dus eerst de Verzano-brug uh, over met z'n allen. En dat doen er zo'n zo 40 50.000 man doen mee. En dat is twee lage rijen aan lopers die daar doorheen gaan. En dat is onvoorstelbaar. En daar ga je lopen. En uh, direct over de brug kom je de Mexicaanse wijk in. En uh, daar staan de kinderen gewoon te wachten. Want je moet s ochtends heel vroeg starten. Dus iedereen heeft veel kleding aan, maar dat ben je snel zat. En uh, die kinderen staan gewoon te wachten dat jij dus je teveel aan kleding aan hun geeft. En dat is zo fantastisch mm. als je dat dan ziet. En ja, uiteindelijk is, uh, dan kom je dan op Manhattan terecht. En uh, dat doe je eigenlijk vanaf een brug, zodat je over Manhattan heen kan kijken. En dan zie je dus zes rijen dik mensen staan. Als je in Amsterdam uh, de marathon loopt, dan mag je blij zijn dat je nog niet wordt uit, uitgescholden van... je sluit <lacht> de weg af. Dus uh, dat soort dingen ook <lacht> Dus dat is, dat is echt uh, zo'n groot verschil. En ze staan daar langs de, met zes dikke rijen langs de, langs de kant. Om uiteindelijk in Central Park uh, zeg maar, te gaan finissen. En uh, dat is echt. Als je dan door de, door de finis heen gaat, dan kijk je even en dan word je toch wel een beetje van. Dit heb ik gedaan. Prachtig. Kun je wel... Uh, uh, ik bedoel, je bent toch aan het lopen. Je wilt waarschijnlijk ook een, heb je een doel gesteld voor jezelf. Qua tijd ja. en dat soort dingen. Dus neem je ook toch wel de tijd om, om je heen te kijken... en die dingen in je op te nemen? Of, of ben je alleen maar bezig met het lopen? In, in, in New York heb ik voor mij voorgenomen... ik ga ook om me heen kijken. Maar ik liep daar zo verschrikkelijk goed... dat ik dacht van... Ik ga ook door. Ik heb wel gekeken. Ik ben nog zelf even gestopt om een fo foto te maken. En dan toch <laughs> weer door. Ja. So, dat zie je bijna nooit. Dus, uh, dus, dus, uh, en en uh, als je dan voor jezelf dat doel hebt gesteld... Ik was hem wel kwijt. Uh, maar ik zag elke keer aan de mijltijden van... Hé, hey, ik zit nog steeds wel redelijk op mijn schema. Dus hmm. dat, uh, dat heeft dus toch geen invloed dat om mij heen kijken. En uh, nou, uiteindelijk... Uh, ik wilde eigenlijk met de 345 wilde ik wel binnenkomen... Uh, en dat is gelukt en uh, we waren met een hele grote groep uh, mensen zijn we daar naartoe gereisd en er uh, waren trouwens allemaal wel mensen die uit uh, Rotterdam en omgeving kwamen, daar zat het reisbureau die dat uh, verzorgde. En die had ook voorgesteld dat Litouwers uh, met ons meeging. Mm -hmm. En na afloop heeft Litouwers voor ons gezongen. En dat hij was, heeft niet gelopen. Oh, ja. Hij heeft niet gelopen. Nee, nee, nee. Daar heeft hij echt... Uh, uh, hij zingt altijd You Never Walk alone. Lopen. Uh, precies. Dat, ja. dat heeft hij in op om een uur of zes gezongen toen we weggingen. En s'avonds heeft hij ons speciale show gemaakt voor ons. Uh, voor alle hardlopers. Om uh, eigenlijk te bedanken... Voor, voor wat wij hebben gedaan. En wij hem hebben bedankt. Want hij zet zich enorm in. Ook voor de loopsport, Maar vooral de sport. Mm -hmm. Je loopt ook halve marathons. Ik loop Daar ook. heb je anderhalf uur als uh, doel gehad. Ja. Gehaald? Ik, ja, dat klopt. Dat heb ik gehaald. Ik heb 1.28. En dat was uh, de halve marathon ook van Amsterdam. En uh, ja, dat is dan. Uh, als je dan onder die 1.30 grens komt. Dat is toch wel een beetje voor mij het, het maximale. Dan is dat ook weer even kikken. En daar loop je dus wel voor. Daar zie je niks meer. Dan moet er ook niemand in de weg lopen. Eh, want zo zijn lopers. Eh, want ga alsjeblieft niet voor een hardloper. Voor, voor zijn voeten lopen of tegen een man. Want je hebt onmiddellijk heb je wat te pakken. En eh, ja. Dus die 1,30. Dat blijft dan altijd. Elke, elke week liep ik er eigenlijk wel eentje. was dan wel elke keer het doel. Om daar wat, uh, wat mee te doen. Om daar onder te kunnen komen. En dat lukt niet altijd. Het hangt ook een beetje van je. De week ervoor heb je druk gehad, uh, heb je een verjaardag gehad. Alhoewel, ik moet wel zeggen, van, als je echt aan het hardlopen gaat... laat je, je sociale contacten toch een beetje, een beetje los. Want je moet toch uh, uh, ja, trainen, fit zijn. En, en, ik zie het nu aan, aan mijn kleindochter eigenlijk ook. Die, uh, die moet dus elke weekend speelt ze wedstrijden. En, en dat betekent ook dat we er wat minder zien... En uh, op zich vind ik dat heel niet erg, want we, we stappen in de auto en we rijden ernaartoe en we kunnen maar kijken, op de golf maar kijken hoe ze daar uh, rondloopt. Dus op zich is dat helemaal niet zo erg. Uh, dat, uh, dat nee, maar erg. Ja, dat, dat weten we van alles. Hè. Sport uh, of muziek maken, of, het is keuzes maken uh, als je daarvoor gaat. Uh, dan. Uh, ja. Dan moet je dat gewoon doen. en ja. ik, ik, Overigens, met en lopen en golf. dan ben je wel heel veel tijd kwijt. Ja. Want een rondje golf. Uh, nou. Ja, ja, ja, dat, dat tikt ook wel aan. Ja, dat klopt. In die tijd heb ik ook veel minder golf gespeeld, eerlijk gezegd. Nee. Want omdat dus eigenlijk hardlopen was mijn eerste sport. Ah, ja. En toen ik dat uh, een beetje los ging laten. omdat ja, je wordt toch wat ouder. en je knieën worden toch wat, uh, wat knokeler. Mm -hmm. en dat soort dingen nogal meer. Uh, dan dacht ik, nou, ik wil toch wel blijven sporten. En, en de golfsport, mijn vrouw golfde toen al. En. Ik zeg, nou, ik ga mee. Ik ja. vind het leuk om ja. te kijken. En, en daar is eigenlijk mijn liefde voor de ja. golf eigenlijk uit dus, En hij is, is ook nog bij Ambon gevoetbald. Ja. Wie? FC Ambon herinner je je nog? De FC Ambon ja, ja, jeetje man. dat, ja. dat is uh, uh, Bestaat het nog? Überhaupt? Nee, nee, nee. Het is opgegaan in de FC Or Orient. En die is later weer opgegaan in de ja. dijk, als ik het goed heb. Oh. Maar, ja. Het was een club uit Amsterdam-Oost, ja. want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. En ja, daar ging je dus op het fietsje naar het voetbalterrein. En tot 18 jaar heb ik dat volgehouden. En toen was ik met voetballen klaar, ook omdat... Onder... Een been brak erbij. Dat is, uh, dat is lastig. Dat is voor voetballen niet handig. Nee, dat, uh, dat, uh, dat wil niet echt lukken. Nee. Nee. Dat is een chapeau, uh, ja, ja, ja. voor alles wat je gedaan hebt. Zeker. Ja, ja, over, ja, ik kreeg net een, een briefje van Irene. Met een verzoekje van een nummer... wat daar om, omstreeks tien over half uh, twaalf gedraaid zou moeten worden. Oh, maar je bedoelt het volgende uur, dus je bedoelt 12 uur veertig. Ja, dan moet je niet 11 uur veren. Maar in elk geval... Dus je bent gevoed met verkeerde informatie. Ik hier. ben gevoed met de verkeerde informatie. <coughs> ik moet nog even hoesten ook. Ja, dat horen we. Ja, uh, we gaan snel over naar de NITS Nederlandse band. Hey. Hey. Groep de Nits met Nesquio. En uh, ja, omdat uh, we bijna uh, het tweede uur moeten afsluiten... wil ik dat toch eerbiedig doen. En toch nog eventjes het uh, laatste woord van het, het tweede uur moet ik zeggen... Geef aan onze presentatoren Henny Ruppert ja. en gewoon Pereboom ja. Volk. Heel ja, goed. En goed. Uh, Jos de Jong, hè? Want normaal <laughs> hebben we op dit moment Brian Toeik uit Engeland. Maar ja, er is in Engeland niet zo paar veel meer, Jos. Er is uh, heel weinig te doen in het aanstaande weekend. Zei het alleen dat dus, het uh, een belangrijke wedstrijd is van Chelsea tegen Arsenal. De FA Cup. De finale van de, ja, dat is de, finale, de FA Cup. Hè? Ja. ja, dat is mooi. Altijd een prachtige wedstrijd. Ja. Zaterdagmiddag toch? Zaterdagmiddag. Heel ja, ja, veel heen. sfeer eromheen. Ja, ja. Altijd, altijd dat lekkere zonnige weer. weet je. Community singing. Prachtig. Chelsea is natuurlijk favoriet. Alhoewel ze wel de, de goede spelers dropbaan uh, drop missen. Het is een enorme Londense der, uh, derby. En, uh, maar zoals ik al zei, Chelsea is favoriet. Maar Arsenal heeft slechts twee van de laatste dertien wedstrijden... tegen Chelsea gewonnen. Dus men, uh, ja, men vindt eigenlijk dat er nu iets gedaan moet worden... Maar uh, hoe dat verder gaat, we weten niet. En wat Wenger in ieder geval van Arsenal heeft uh, gezegd... Van, hij, uh, het is zijn laatste seizoen voorlopig... en hij neemt na de uitslag... neemt een beslissing of hij zijn uh, contract nog met een jaar gaat verlengen. Vanwege het feit dat het een interessante wedstrijd is... heeft Café Batavia in Amsterdam besloten... om voor de Dutch Arsenal hooligans de hele, uitzending, de hele voetbalwedstrijd te gaan uitzenden... Gratis entree is misschien wel leuk om naar te Ik hoop te dat die koerland bestaat na nou die wedstrijd. Ja, ja. <laughs> maar Goed, de Dutch ja, Arsenal ja, ja. Nou, lekker dan. Maar goed, uh, <laughs> wat er verder met Chelsea gaat gebeuren... Oké, okay, Chelsea heeft natuurlijk de landschiet al te Zou pakken. Zouden ze die, dus die Traore nou eens terughalen, of niet? Ja, de, dus hij wil heel graag terug. Hij wil zelf terug, ja, maar ja. Ja, wist of, is Chelsea in nog geïnteresseerd? Ik weet het niet. Nou, ja, het is natuurlijk toch wel een, een toppetje, hoor. Ja... Ik. Ja. Hij is ook gekozen in het UEFA-team. Oh, ja. Ja. Ja, Samen met Younes en uh, de Lid. Allemaal goed. Ja. Ja. Ja. Ja. En Chelsea heeft natuurlijk uitstekend gescoord. Ook zonder uh, Trouwens, nee, Dit jaar is hij een uitstekend landskampioen geworden. Dus nee, dus maar even over die wenger. Want, hoeveel jaar is hij er nou? 24 geloof ik. Ja, de hele tijd. Het is onvoorstelbaar dat je ja. 24 jaar trainer bent. Dat kan ja. nooit goed zijn. Nee. Maar hij heeft wel geweldige successen gehad met die ploeg. Ja. En het zou ja. me niets verbazen als hij morgen ja. nog een stunt uithaalt. Het zou, heel, het zou hartstikke leuk zijn. Maar het zou een afscheid voor hem zijn. Dus ja. dan, gaat ja. hij, dan gaat hij nog een jaar door natuurlijk. Ja, waarschijnlijk. Of misschien heb hij je afscheid op de top van zijn carrière. Dat zou kunnen. Maar ja. je weet, weet het bij die gast ja. nooit. Ja. Wel een aardig ja. man. 24 jaar op zo'n plaats zitten. Dus dat is ja. natuurlijk ook een enorme tijd. Dus. Nou, jij zit hier ook al een half jaar. Ja, zonder meer. Jij toch ook? <laughs> en zo meteen schrijft Hans van de Straten aan. Hè, want ja. die gaat met jullie praten over... het uh, enorme slottoernooi... van het G-voetbal... op de velden van de Koninklijke. Oh, het grootste oh, ja. toernooi van Nederland. Hè? Ja, geweldig. Uh, een, een prachtig... Uh, uh, evenement. Ik, ik weet dat er gisteren of weer gisteren... werden nog scheidsrechters geworven. Hè, want dat is... Wel belangrijk. Ze hadden er al iets van 24 geloof ik. Dus daar weet Jos alles van. We zoeken er nog één voor de finale. En ik heb al een telefoontje gehad, dus misschien doe ik het wel. Ja, voor de finale. Ja, want er zijn natuurlijk hele andere regels voor het G-voetbal. die beheerst ik nog niet helemaal. Weet je wie ik vind dat die finale moet fluiten? Hans Wolf. Ja, dat zou kunnen. Die die maar ik luidde iedere ja. zaterdag, die geen voetballer. En die die met Hans, zoveel... Hans is er ook uh, heel duidelijk bij betrokken ja, bij de ja, toernooi. Dus het zijn zo leuk, joh. Ja. Heel leuk. Maar ja. goed, ja, jullie gaan daar zo ja. meteen uitgebreid strak. over praten. Okay, Irene, ja. die gaat uh, Watertoren sport luncht verder op zich nemen. Vijftien gezellig. Ja. Dus, uh, we ja. zo is dat. Ja. En zo is het, we gaan eruit. Charles, bedankt weer. En Henny ik zie je volgende week. Jij bedankt, John. wel voor je fantastische twee uur.